12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Zeer hoge straling in reactor Fukushima. Israël neemt anti-raketsysteem in gebruik. En de stichting Das en Boom vecht natuurbeleid van Bleker aan. Het weer in het zuiden bewolkt in de rest van het land zon. Het wordt 9 tot 13 graden. En morgen en dinsdag is het ook zonnig lenteweer. In Fukushima zijn alle mensen uit het gebouw van kernreactor 2 weggehaald. In plassen water in het gebouw is de radioactiviteit zo hoog... dat het onverantwoord is om daar mensen in te laten lopen. Japanse deskundigen zeggen dat de gemeentestraling in de waterplas... 1000 millisievert per uur bedraagt. Aan de telefoon stralingsdeskundige Volker Dreisma. Meneer Dreisma, hoe gevaarlijk is dat? Ja, 1000 millisievert per uur... Dat betekent dat je na een uur duizend millicillus kunt oplopen. En dat is een uh, zodanig hoge dosis dat je daar directe effecten van kunt merken. Dat wil zeggen, en dat hebben we van de week al eerder gezien... dat uh, de roodheid van de huid uh, op kan treden. Een Daar moet ik wel bij zeggen dat de radioactiviteit in het water... Uh, straling is van stoffen die maar hoogstens 1, 2 centimeter rijkwijde hebben. Dus je kunt je er nog wel heel goed tegen beschermen. Maar deze maatregel is... Uh, Denk ik heel goed, want als je iets onverwachts tegenkomt... en dan zeker zo'n hoog stralingsniveau... dan moet je je terugtrekken en nadenken hoe je het beter en veiliger kunt uitvoeren. Maar is het dus gevaarlijker eigenlijk dan in de lucht als het in het water zit? Ook al is het dan op, op, op ja, kortere afstand, maar wel intenser? Kan ik, moet ik het zo uitleggen? Ja, dat is, dat is correct. He, maar daarnaast, en naast de hoge radioactiviteit in het water... en de straling die maar een korte rijkwijte heeft wordt er ook nog straling, doordringende straling uitgezonden. He, dus als je daar gewoon boven het water meet... op de plek waar de mensen bijvoorbeeld hun mee meten dragen... ter hoogte van, van het borstvakje over het algemeen... Ja, daar zul je ook uh, flink verhoogde stralingsniveaus meten. En daar, uh, ja, dan kom je weer met hetzelfde probleem als de afgelopen week. He, van Hoe lang kun je daar zijn voordat je bij de... 100 millisievert, wat misschien wel op de 250 komt, die zij als grenswaarde hebben gesteld. Ja, ik verwacht uh, dat je dat binnen enkele uren daar al bent. Dus, uh, dus je kunt maar heel kort worden, werken daar? Ja, dat wordt echt een planningsprobleem. Dus wat, wat, hoe, hoe, kunnen ze, hoe doen ze dat? O, om en om? Uh, ik vermoed van wel. Dus ja, dan maken ze gewoon een planning en uh, dan gaat de een en uh, ja, binnen korte tijd uh, keert hij alweer terug en dan gaat de ander aan het werk om het probleem op te lossen. Ja, korte tijd is dan waarschijnlijk dat het uh, kan nog uren zijn. Ja. Maar uh, ja, en dan heb je daarnaast dus nog het bijkomende probleem dat je moet zorgen dat er geen, geen water in je laarzen uh, komt. Want dan neem je het gewoon nog mee, oh, en dan, dan zit het echt op de huid en dan uh, ja. De... Ja, en dat, dat geeft bij die korte straling met die korte rijkwijte, geeft dat dus dat, uh, die mogelijkheid tot brandwonden. Is het ook als je die brandwonden hebt, uh, kun je dan eigenlijk sowieso niet meer terug? Moet je dan echt uit het, uit de planning gehaald worden en uh, terugkeren naar Tokio om behandeld te worden? Die brandwonden zijn niet heel ja, nou ja, niet heel veel anders dan wel, uh, sterke zonverbranding en branding door vuur. Uh, de werkers die behandeld zijn, want dat vergt wel natuurlijk ziekenhuisbehandeling. Die is, zijn na één of twee dagen zijn die uh, wel weer geloof ik, uit het ziekenhuis ontslagen. Dus het is niet zo dat uh, Maar uh, ja, terecht, ze kunnen daarna niet meer aan de slag. Zeker niet omdat je geen mensen met, uh, met huidschade daar weer wilt hebben. Dat moet je ook niet doen. Stralingsdeskundige Fokker Ruijsma, dank u wel. De Libische opstandelingen zetten hun opmars naar het westen voort, meldt de zender Al Jazeera. Ze zouden nu de stad Ogwala hebben bereikt. Die ligt ruim 100 kilometer ten westen van Ashdabia, dat gisteren werd heroverd op de troepen van Gaddafi. Ogwalia ligt nog voor de belangrijke oliestad Ras Lanouf. Twee weken geleden werden de opstandelingen uit Raslanouf verdreven. Door het optreden van de westerse luchtmacht... keren de kansen voor de opstandelingen... en voor de Gaddafi's troepen in het nauw gedreven. Zo hebben Franse gevechtsvliegtuigen bij Misrata... vijf vliegtuigen en twee helikopters van het Libische leger verwoest. Ze stonden nog aan de grond... maar zouden volgens Frankrijk in actie komen om opstandelingen aan te vallen. De taliban zeggen dat ze in het noordwesten van Afghanistan 50 politieagenten hebben ontvoerd. De groep agenten in Nooristan was net klaar met zijn opleiding. Toen de kerstversagenten agenten het opleidingskamp hadden verlaten, liepen ze in een hinderlaag van de taliban. De plaatselijke autoriteiten hebben het bericht van de taliban vervestigd, maar zeggen niet te weten om hoeveel ontvoerde agenten het gaat. In Londen zijn gisteren meer dan 200 mensen opgepakt... bij het massale protest tegen bezuinigingen door de overheid. Ze worden onder meer verdacht van vernieling en geweldpleging. Politie in Londen sprak eerder van ruim 150 arrestaties. Aan de demonstratie deden gisteren minstens 250.000 mensen mee. Tegen het einde van de betoging raakten enkele honderden mensen... op Trafalgar Square slaags met de politie. De vakbond die het protest organiseerde, veroordeelt het geweld... en zegt dat de relschoppers geen deel uitmaakten van de betoging. De zuiden van Israël wordt vanaf vandaag beschermd tegen Palestijnse raketten. Een nieuw antiraketsysteem kan kort na het afvuren de Palestijnse raketten uit de lucht schieten. Correspondent Sanne van Hoorn, de Israëli's zullen wel blij zijn met dat systeem. De vraag was ook de afgelopen weken, maanden, waarom het systeem wat al getest was en uh, goed bezonden was, waarom het niet werd ingezet. Want officieel is het natuurlijk een heel mooi systeem. Je uh, detecteert of er een Palestijnse raket of een mortier wordt afgevoerd. En dan gaat het natuurlijk met name om die korte die vlak over de gaza strook heen neerkomen. Die detecteer je en als je denkt, die gaat ergens op een dorp. Dan schiet je er een raket op af die midden in de lucht die eerste raket uh, uit elkaar blaast. Ja, het is een heel uh, mooi systeem. Ja, inderdaad, daarvoor kan ik zorgen dat er geen raket in de groep is. Uh, waar staat het systeem? Godverdomme. Sa Sander. Het is het NOS Journaal met Mark Visser. Stichting Das en Boom wil het natuurbeleid van het kabinet juridisch aanvechten. Om de kosten te dekken wordt een steunfonds opgericht... heeft de stichting bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels. Volgens Das en Boom worden wetten en internationale verdragen geschonden... als staatssecretaris Bleker van plannen doorzet. Hij overtreedt alle behoorlijke bestuursregels... maar daarbij ook nog eens een keer letterlijk alle natuurwetten die we internationaal hebben afgesproken. En opent de deur naar het afvoeren van soort naar soort. En zelfs algemene soorten zullen straks bedreigd zijn... door zijn uh, ja, doorknippen van die tradities van het natuurbeschermingsbeleid in dit land. De stichting zegt dat door de plannen veel natuurgebieden niet langer worden beschermd. En ook zouden bedreigde plant- en diersoorten aan hun lot worden overgelaten... Dat zijn Boom zegt tot op Europees niveau te willen procederen. Er worden nu grenzen overschreden die het betamelijk echt niet toestaan. Dus ik vind eigenlijk nu gewoon dat de rechter er maar bij moet komen. En uh, al die plannetjes moeten maar gearresteerd worden. En uh, tot na de orde voorgelegd worden aan uh, de Europese Commissie. In Mierlo is een bedrijvencomplex uitgebrand. In de hal van 14.000 vierkante meter waren meer dan tien bedrijven gevestigd. De brandweer moest met groot materiaal uitrukken om het vuur onder controle te krijgen. In ons vakje Gon, heet dit inderdaad een zeer grote brand. Het gaat hier om een bedrijfsverzamelgevouw. Diverse hallen die aan elkaar gebouwd zijn, zeg maar. En aan de achterzijde waar een autobedrijf zat, zeg maar, is de brand waarschijnlijk ontstaan. Er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand in Mierlo. Zuid-Korea heeft 27 mensen die vorige maand uit Noord-Korea waren gekomen... laten terugkeren naar huis. Ze zaten met vier anderen op een verdwaalde vissersboot... die tijdens dichte mist in zuidelijke wateren terecht was gekomen. De hele groep werd opgehangen, opge opgevangen door Zuid-Korea. Vier van hen hebben gezegd dat ze daar willen blijven. Dat leidde tot een nieuw dieptepunt in de betrekkingen tussen beide Korea's. Het Noorden zegt dat Seoul de vier onder druk heeft gezet... en eist dat alle 31 opvarenden terugkeren... Volgens het Rode Kruis zijn de 27 mensen uit Noord-Korea vandaag overgedragen. Sport. Laatste dag vandaag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Sebastian Timmerman, hoe gaat het met Kirsten Wild bij het onderdeel Omnium? Na nou, wat minder dan gisteren. Want toen sloot ze de eerste dag af als leider in het algemeen klassement... na drie van de zes onderdelen, mede door bijvoorbeeld een goede afvalkoers... waarin ze derde werd... Eerste onderdeel van vandaag was de individuele achtervolging. En daar is ze toch iets te snel vertrokken in de eerste van drie kilometer. Van de drie kilometers die ze moesten afleggen. En ze verloor in die laatste kilometer veel tijd. Zakt uiteindelijk naar de negende plaats op die individuele achtervolging. Die gewonnen wordt door de Amerikaanse Sarah Hammer. Dat is geen verrassing, want Hammer werd eerder dit toernooi ook al wereldkampioen op dat onderdeel. En dat betekent voor het algemeen klassement dat Hammer opklimt naar de tweede plaats. Wilt nu tweede staat, want de Canadese Tara Witten gaat nu aan de leiding. Zij werd namelijk... Namelijk tweede achter Sarah Hammel op die individuele achtervolging. Straks nog de scratchwedstrijd. Die is vanmiddag aan het begin van de middag. En dan later op de middag het afsluitende onderdeel. De 500 meter tijdrit. Eh, met staande start. En dat is het moeilijkste onderdeel voor Kirsten Wild. Ze moet dus wel een buffertje hebben ten opzichte van de concurrentie. Want daar gaat ze ook nog wel wat punten verliezen. Witten en Hammer zijn de topfavorieten voor wat betreft het goud op dat WK Omnium. En Kirsten Wild is zeker nog in de race voor eh, een medaille. Tweede dus achter Witten. Met vijf punten achterstand. We hebben ook gekeken naar Yvonne Heigenaar in het Keirin-toernooi, toernooi waar gisteren Teun Mulder bij de mannen de bronzen medaille pakte. Heigenaar kwam niet door de eerste ronde heen. Moet dadelijk via de, uh, de herkansingen proberen om terug te keren in het toernooi. Anders is het over en uit. Spelers van het Nederlands Elftal die melden zich vanochtend in Rotterdam... voor de voorbereiding op het EK-kwalificatieduel tegen Hongarije komende dinsdag... Ronald van der Geer, Mark van Bommel, die zou proberen fit te zijn voor dinsdag. En traint hij mee? Nee, dat is, uh, dat is niet gelukt. Mark van Bommel is er ook al niet meer bij, is al uh, weer terug naar Milaan. Laten dus ook die, die tweede wedstrijd tegen Hongarije aan zich voorbij gaan. De noodzaak om mee te doen was natuurlijk ook niet zo heel erg groot. Er was zeker geen reden om, uh, om te forceren. En hij heeft ook gewoon te veel last van die, uh, van die blessure rondom zijn knie. Irritatie zit erop. Nou ja, goed, er is uh, gekeken de afgelopen dagen of het zou lukken. En uh, nou, er wordt geen risico genomen. Dus uh, Van Bommel is uh, uit de selectie. Dus zijn de anderen wel allemaal fit? De rest is er allemaal wel. Er wordt een buitengewoon ontspannen training afgewerkt in een zonnetje in, uh, in de Kuip. Reden uh, ja, voor, voor spanning of andere zaken is er niet. Uitstekende prestatie. Tegenstander Hongarije staat, uh, staat dinsdag weer tegenover de equipe van, uh, van Bert van Marwijk. Dus uh, nee, er wordt buitengewoon relaxed getraind en iedereen maakt een, uh, maakt een fitte indruk. Ja, de, de, de kranten, televisie, iedereen was enthousiast. Uh, topsfeer waarschijnlijk. Ja, ja, ze waren natuurlijk. Uh, nee, zelfs speelde ook heel erg goed. Speelde volwassen, speelde simpel. Die toch ook wel zien dat het weer een stapje gemaakt heeft. Dus uh, ja, de lachende gezichten zijn er volop. Zelfs bij degenen die het uh, vanaf de tribune hebben moeten zien. Dus uh, nee, de, de sfeer is prima bij Oranje op dit moment. Mm -hmm. Dankjewel, Ronald van der Geer. Frank Rijkaard en Marco van Basten die lijken een baan als trainer... van Sporting Portugal te kunnen vergeten. Bij de verkiezingen voor het voorzitterschap van de club... werden de kandidaten die beloofd hadden... om de Nederlanders als trainer te benoemen, niet gekozen. De meerderheid van de leden stemde op Godinho Lopes... en die wil in zee gaan met de huidige trainer van Sporting Braga... Domingos Pacenza. Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Australië gewonnen. De wereldkampioen van het afgelopen seizoen... reed de hele openingsrace van dit jaar aan de leiding. Lewis Hamilton ging als tweede over de finish... en de derde plaats ging verrassend naar Vitaly Petrov. Hij is de eerste rus die in een Formule 1-race op het podium eindigt. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws. In Fukushima zijn alle mensen uit het gebouw van kernreactor 2 weggehaald... vanwege de te hoge straling... In het zuiden van Israël, bij de stad Beersheba... wordt vandaag een antiraketsysteem in gebruik genomen. We spraken dus eerder Sander van Hoorn, maar helaas viel de verbinding weg. Excuses daarvoor. En de stichting Das en Boom, die vecht het natuurbeleid van het kabinet aan. Het was over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune van Omroep Max.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 REL, het AVRO-kunstprogramma met Michiel Romijn en Jim Lamoureux richt zich op oud en nieuw. Spelen hedendaagse kunstenaars Leentje buurt bij oude meesters? voel toch of je in een zweefmolen zit met een, een zuurstok. REL, onbevangen, zonder waardeoordeel en met veel gevoel voor humor. Vanavond om tien over elf bij de AVRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. kop, hij hier over de kennis. dit is een goed hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Max. Onze gasten: telegraafjournalist Wilma Nanninga. En na één uur oud-voetballer Lex Schoenmaker van ADO Den Haag. En verder kijkt onze tv-rust en centron van Gouwen weer Cassie Rom Vertel. Nou Govert, ik, ik weet niet of je tegenlicht hebt gezien deze week afgelopen maandag. Dat was absoluut een hoogtepuntje. Maar iets anders waar ik erg van heb genoten was het nieuwe seizoen van Lauren Verslaat. Waarin Lauren Verster op reportage gaat. En uh, dat vind ik nou echt een talent. Onze vliegende kip, Jules van der Wart, is uh, uiteraard op deze zondag weer op pad. Jules, en waar ben je? Ik ben een 8 bij de plaatselijke voetbalvereniging. Eh, over ruim twee uur begint de belangrijke wedstrijd 8-1 tegen Dosco. En in 8-1 speelt Erwin Koeman, de voormalige coach, bondscoach van Hongarije. Nou, iedereen weet natuurlijk dat eh, Nederland vrijdag met 4-0 daar heeft gewonnen. Dinsdag spelen ze weer. En, eh, ik praat met Erwin Koeman over Hongarije, maar ook wat hij voor de stichting Epilepsie doet. U kunt uh, reageren op onze website deperstribune.nl. Onder meer op deze stelling... Showbiz-verslaggeving is een serieuze vorm van journalistiek. Ik ga het daar ook uh, over hebben met mijn gast van dit uur. Wilma Nanninga, goedemiddag. Hi. We, we nemen niet gelijk de stelling bij de kop. Komt wel, luisteraars gaan hopelijk uh, reageren. E ik mag Wilma zeggen, ja, alsjeblieft. we, we, we titoyeren. <laughs> uh, Hoofd-entertainment, uh, want het woord roddeljournalist vind je niet zo prettig. Hè? Nou weet je, roddel betekent onware kletspraat. En uh, ja, dat bedrijf ik niet. Nee, dus klopt allemaal. Alles wat je schrijft... Ja, ja is, net als in de, in de rest gecheckt. van de journalistiek, dat hoort. Ja. Toch ben je ooit begonnen... Uh, ja, zeg ik nou toch, hè, want <lacht> ik heb het gevoel... dat die Wilma is helemaal afgegleden. <lacht> Wel, nee. Als onderzoeksjournalist begonnen, correspondent ja. in Parijs... Ja. en uiteindelijk word je de opvolger van Henk van der Meijden ja. op de pagina privé. En dat komt omdat deze vorm van journalistiek... die ligt het dichtst, dichtst bij het hart... Dit is waar mensen zich echt druk om maken. Dit is waar bij de koffieautomaten over wordt gepraat. Dit zijn de dingen die mensen boeien. Ja. En dus boeit het mij ook, want het zijn allemaal menselijke verhalen. Dus je praat met mensen over hele echte gevoelens. Op welk moment dacht je, ik laat die onderzoeksjournalistiek voor wat die waard is. Ik laat dat correspondentschap waar je, ik stap over. Nou, ik werd gebeld. Ik zat achter mijn bureau in Parijs. En in een prachtig penthouse hadden we daar... En ik werd gebeld door uh, onze toenmalige hoofdrecteur, En die zei, wil, maar wil je Henk van der Meijden opvolgen? Uh, toen dacht ik echt bij mezelf, die man is helemaal gek geworden. Ik... Waarom dacht je dat? Nou, ik was die, uh, die ochtend uh, op zoek geweest bij uh, Chirac... En had een geweldig interview gedaan met de Franse president. Ik neem, niet, ik neem aan, dus niet over uh, Chirac nee, privé, hoe is het met mevrouw Chirac... en hoe is met de over S. de drugsproblematiek in Nederland en ja. zijn visie daarop. En ik zat een bepaald uh, politiek verantwoord stuk te schrijven... en dan komt die hoofdredacteur en die zegt... wie Henk van. ik dacht echt bij mezelf, nou ja, hij is dronken... Ja. Uh, dus ik zeg, uh, Johan... Um, maar was er, was er voor hij. hem enig, enig uh, motief om te zeggen, dat moet jij gaan doen? Nou, Henk wilde het, want die, zei, die Wilma die heeft, die heeft zelf een hart, die kan dat. Die kan praten met mensen over mm. dingen als uh, nou ja, echtscheiding, verdriet, pleitschap, kinderen krijgen. Nou ja, al die dingen die, ja. die, die, die de mensen heel erg raken. Dat moet je ook willen. Precies. Dus ik zei, nou ja, want als je het niet erg vindt... Uh, ik wil het even op me laten inwerken. Dus ik ben naar mijn man uh, Alex gegaan. Ik zeg, nou ja, ik heb nu zo'n bizar voorstel. Wil ik de pagina van Henk gaan doen? En dan via een tussenstop. En ik ben eerst toen uh, vier jaar uh, hoofdredacteur ge geworden van het Weekblad... om te weten wie toch in godsnaam Marco Bosato was. Want dat wist ik echt niet. En, um, oh ja, Je, had, je ja. had wel een blad om dat te lezen, natuurlijk allemaal. Hè? Je kon ja, even nou wat ja. terugbladeren. Ja, nee, ja, en in het krantenarchief natuurlijk. Ja, ja. Maar ik zat echt met kaartenbakjes vol met foto's en wat die mensen allemaal deden. Want als je in Frankrijk woont, dan ken je Johnny Holiday en Brigitte Bardot. Maar dan kom je niet uh, aan de West-Europese cultuur toe, zeg maar. Um, en ik zei tegen Alex, nou, wat zou ik doen? En toen zei hij, ja, wat voel je erbij? Ik zei, ik vind het eigenlijk bizar. Hmm. En uh, vervolgens gingen allerlei mensen tegen me roepen dat ik het niet moest doen. En dat oh. ik dan in de goot zou belanden en af zou zakken. En toen dacht ik bij mezelf, ja, jongens. Maar ik blijf wel echt, oh. echt gewoon wil Ik, ga, maar ik ja, ga het doen. Het punt van zorg als je aan zo'n klus begint, is, lijkt mij, uh, jij weet niet wie Marco Borsato is. Maar erger, Marco Borsato weet niet wie jij bent. Nou, dat viel heel erg mee, want uh, als je een telefoonnummer hebt van Henk. En je hebt gewoon die positie. Dan vinden ze jou heel gemakkelijk. Want, uh... Oh, je had het telefoonnummer van Henk van der Meijden overgenomen. Ja, nou ja. Je neemt oh, ze gewoon... ze belden jou. Ja, <laughs> dat bleek. God, dus ik dacht van, nou, oké. Maar okay. dan neem jij op en dan zeg je, ja, maar ik ken geen Marco Borszater. Nee, ik had, ik had natuurlijk uh, even tijd om uh, in te werken. Dus ik, uh, ja, ik, ik zat... Keurig, uh, te studeren op uh, de stel van GTST en uh, de zangers die het ja. in Nederland doen en zo, ja, maar het is wel. Uh, het is een omvangrijke studie, want wij hebben heel veel BM'ers in Nederland. Nou, het, ja, toen viel dat nog wel mee, want dat was in ja. 1997 uh, uh, nee, en uh, het is nu echt veel erger geworden. Dat komt door al die uh, ja, die, die ja. talentenjachten op TV, ja, hoe zo erger. Nou, het is veel meer, dus veel breder geworden. Ik denk dat het aantal bekende Nederlanders van een stuk of veertig is gestegen tot een stuk of honderd. Het voordeel is, ze kennen jou nu en ze weten de weg naar jou. Dat is, dat is misschien wel zo prettig dan, ondertussen. Nou ja, nou ja tuurlijk. En. en uh... Je, daarom moest ik ook echt inwerken bij, uh, bij het blad. Want daar zitten allemaal mensen die precies allemaal weten wie iedereen is. En dat was heel handig. Maar uh, uh, nu uh, is het niet meer zo moeilijk. Wilma, we gaan even terug in de tijd. Want uh, je bent zelf ook een BN'er uh, geworden, mag, ja, ik, mag ik zeggen. Om, ik, uh... Omdat je bijvoorbeeld meedeed aan de Real Life Soap... Uh, Wilma Nanninga ja. Privé uh, in 2004. Wilma komt aan op Schiphol. Ze gaat voor een paar dagen naar Amerika omdat de vorige reis in verband met het overlijden van Wilma's vader... zo abrupt moest worden afgebroken, gaan Alexander en Aurora mee. Maar Wilma, wat ga je doen? Ik ga naar Hans en ik ga kijken of Pamela Anderson net zo'n grote borst heeft. Pas <treeks> zien. Ja, leggen. Alexander hebben we net gehoord. Dat is je echtgenoot, ja. Aurora. Aurora is mijn dochter van uh, 15 ja. jaar. En heeft ze al een vriendje? Ja! Dan ga ik een <laughs> beetje Wilma Nanning gaan spelen natuurlijk. En? Ja, een leuke jongen. Ja, oké. Okay. Ja. Hij het pas. Ja, zou je erover oh. schrijven als, het, als Aurora een bekende neemt? Uh, als Aurora oh, Ja, bekende... Nou, ja, dat is wel heel cool. Nee, maar ook als iemand 15 is en die heeft een ja. eerste vriendje... dan ja... ja. Weet je dat ik net, uh, Ik bedoel, uh, dreehazen en zo. Dat is ook een beetje jong nog. Ja. Dus dan denk je van ja... Tuurlijk. Maar ja, dat staat wel in de publiciteit, hè? De kleine Dree, zoon van André ja, hazes, ja. Ja, die kan ook zingen blijkbaar. Ja, nee, ik kan echt zingen. Ja, <laughs> niet blijkbaar, het is echt zo. Ja, nee, maar het betekent dus, uh, de kinderen van zijn ook uh, interessant als ze het pad van vader ja, gaan volgen. Ja, als ze het pad, als al, uh, zeg maar, de, de journalistiek in zou gaan, dan zou dat weer niet zo interessant zijn. Maar nee. als ze bij wijze van spreken zangeres uh, zou worden of zo, ja, dan, uh, dan, ja, dan, dan krijgt ze die bekendheid ja. ook. Uh, vond je het voor jezelf prettig om, om zo bekend te worden via de televisie? Het is heel erg langzaam gegaan, dus dan win je eraan. Maar het is nog steeds een beetje merkwaardig als je door de supermarkt loopt... en uh, mensen die je echt helemaal niet kent, die schieten je aan en zeggen... hé, hey, goedemorgen Wilma, hoe is het toch met Gerard Joling? Ja, dat ik je, zou het niet okay, weten. Oké, nee, ik ah. geef wel antwoord. Geef je dan wat ja, zeg je dan? Ja. Nou, uh, Ze Gerard nu... net gesproken en... Uh... Nou ja, toevallig uh, vorige week wel, ja. ja? Nou, ja. Hij zit dan nou met dat uh, sterredans op het einde is natuurlijk ja. presentator en de toppers komen eraan. Dus ze staan zeer met z'n vieren in de arena. Ja. En uh, nou, dan vertel ik hoe het met hem gaat. Hij heeft een burn-out gehad, maar is weer helemaal opgeknapt. Nou, maar je kunt wel voelen, denk ik, als je aan zo'n serie meedoet... Uh, hoe een bekende Nederlander zich voelt als hij voortdurend schijnwerpers op zich heeft. Ja, dat, dat is waar. Maar wat ik heb beoogd om uh, ja te zeggen tegen die serie... is juist te laten zien dat je ze echt spreekt. Dat je echt bij mensen thuiskomt, dat het dus niet... Want mensen hebben heel gauw zoiets van... nou, roddelsjournalistiek, onware klespraat... ze zitten daar met twee dikke duimen... maar ik kom dus uit de serieuze journalistiek... en ik doe het nog steeds serieus. Dus wat het wel heeft veroorzaakt, die soap... was dat mensen dachten, oh, wacht even... ja, nee, ja, ze komt er echt, ze praat echt met die mensen. Ja. Dus het is... Dat onwagen is er ook. Maar heb jij dan ook een goede relatie met die mensen? Met ja. Gerard Joling? Want hij kan ook wel denken... God, daar is weer Wilma Noninga. Nee, ik wil het... geen Wilma. <laughs> ja, maar het is onderdeel van zijn werk. Ja. Het is onderdeel van je leven als uh, bekende Nederlander om dat te hebben. En dan vertelt hij een geheim waarvan hij zegt... Wilma, maar dat mag nog niet gepubliceerd worden. Dan doe ik het niet. Waarom niet? Nou, omdat mijn relatie niet is tot volgende week of tot de volgende dag. Maar die relatie die bouw je op en die heb je voor langere tijd. En Gerrit is wel zo dat als, als er dan het moment daar is, dat hij het dan als eerst aan mij vertelt. Wat is jouw medianieuws uh, van deze week? Want ik neem aan dat je ook breder nog kijkt of, of blijf, blijf je dan wel gefocust nou, op Nou, ik, ik vond het, uh, het belangrijkste genre. nieuws uh, van de week uh, Albert Verlinden. Uh, die heeft opeens zijn zakenpartner uh, Roel Vente verloren aan de grote concurrent Joop van der Ende Producties. En dat heeft in de showbus wel echt uh, reuring uh, opgeleverd. Roel en ik hebben veertien jaar uh, samen, dus zijn we vrienden. En uh, ja, nu, nu scheiden onze wegen zich. En laat ik even zeggen, het is fantastisch nieuws voor Roel. Maar aan de andere kant weet ik ook, het is wel iemand waar jij een paar maanden geleden nog ceremoniemeester was op zijn huwelijk. Ja, nou ja, maar dat het moet toch ook zo... wel pijntje pijn doen? Nou ja, een beetje pijn natuurlijk. Je schrikt ervan. Je denkt, ja, had het iets eerder gemeld, hadden we misschien kunnen bespreken hoe we die overgang. Dat is allemaal niet gebeurd, dat is jammer. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het afgelopen half jaar zoveel meegemaakt. D dit kan er ook wel bij. Ja, je zou bijna medelijden met hem krijgen. Nee, heb je dat dan ook? Ja, ja. Ik, het lijkt me echt een, een grote stap, want uh, hij is getrouwd met Onno Hoes. Onno ja. Hoes is burgemeester van Maastricht. Daar probeert hij, een hele, ja, daar probeert hij ook zeg maar, zijn uh, taken als echtgenoot van de burgemeester uh, te vervullen. Hij heeft een groot uh, productiebedrijf, hij zit bij Boulevard. En nu is hij opeens een zakenpartner Dus Het is wel even extra druk. Gelukkig vertelde Albert mij dat hij een managementteam aan het vormen was. En ja, dat is nu bij wijze van spreken acuut uh, aan het werk gegaan, dat ja. scheelt. Het is een hele klap uh, voor Albert. Uh, luisteraars kunnen, zoals gezegd, reageren op dit programma. Vragen stellen via onze website, maar ook stemmen. De Perstribune wil graag uw mening horen over de wereld van sport en media. Ga naar onze website www.deperstribune.nl en breng uw stem uit. Dit uur kunt u stemmen op de volgende stelling. Showbiz-verslaggeving is een serieuze vorm van journalistiek. Bent u het hiermee eens of oneens? Of heeft u commentaar over dit onderwerp? Ga naar www.deperstribune.nl en stem. We gaan even langs een paar uh, zaken die opvielen in uh, de wereld van de media... Uh, in het shownieuws van de afgelopen week. De week begon voor alle showbiz-pagina's en entertainmentrubrieken... met het extravagante feestje dat voetballer Wessie Sneijder had georganiseerd... voor zijn vrouw Jolante sneijder Cabau. Ze werd 26. Ook sbs Shownieuws was aanwezig. Westie had natuurlijk alle registers opengetrokken. Hij speelde gistermiddag nog in Milaan. En daarna zijn ze met een privévliegtuig naar Nederland gevlogen. Kerst op de verjaardagstaart was onbetwist het verrassingsoptreden... van de Amerikaanse superster Kelly Rowland. Dat was natuurlijk geweldig. Die was die dag zelfs nog overgevlogen uit Amerika. Dat geloof ik nog wel iets meegenomen. Een aantal fles champagne geloof ik, van 1000 euro per stuk. Ja, Wilma. Het is allemaal wat, hè? Mevrouw wordt 26 en we pakken even uit. Wat denk je dan? Nou, ik vind het een geweldig gedoe. Ja? Ja. Weet je, uh, Nederland is heel raar. Nederland uh, vindt het heel ingewikkeld om mensen zoiets te gunnen... als wat zij samen hebben. Jolante en Westie houden hou echt vreselijk veel van, van elkaar... en hebben een beetje een heel gek leven. Mm. Westie is gewoon, uh, ik denk, de beste voetballer ter wereld... En uh, Jolante is een hele leuke presentatrice. Die twee uh, leven heel erg uh, gezellig in Milaan. Ja. Westie verdient buitensporig veel geld. Ja, daarom ze leeft ze zo gezellig natuurlijk. Ja. Met nee, die creditcard. Maar uh, als hij, hij, hij heeft gedacht, van, ik moet haar iets geven. Ja. Ik heb haar vorig jaar een vakantie gegeven met haar ja. vriendin naar Ibiza. Ja. Hallo, maar en, ze en zijn ik, 26, Wilma. Ja, maar ja... Dat maakt dan niet uit, als je het nu nou, hebt. Nou, ik zou zeggen, als je de Amerikaanse ster laat invliegen... je komt met een privévliegtuig uit Milaan naar Nederland... Ja, maar je hebt, je hebt zo'n gecompliceerd je, leven, dat niet Nee, dat, dat, dat, begrijp wel. Ik, dat begrijp ja. ik wel, maar ik zou denken... wat valt er nog te wensen als je 52 wordt? Dat zien we dan wel weer. Kijk, zo? wat zij doen, is dat zij laten al hun familieleden... meegenieten van de rijkdom van Wesley. Ik heb op dat feestje de overgrootoma oma van Wesley gezien, van 77. De oma van Wesley ja. gezien. Uh, alle zusjes, broertjes, uh, de kennissen van toen. En het wordt wel gevierd in een zalencentrum in, uh, in Nieuwegein... waar hij al zijn feestjes heeft gevierd. Want ja. hij is ontzettend trouw aan zijn oude vrienden. En dat vind ik nou weer heel erg gaaf. Het andere uh, medianieuws was uh, dat uh, deelnemers aan de reality-shows... die tijdens de rit uh, uh, afvallen, weg moeten... in aanmerking komen voor een uitkering. De Hoge Raad oordeelde vrijdag dat meedoen aan zo'n programma werken is. En daardoor hebben afvallers recht op een werkloosheidsuitkering. Ja, ja Gouden Kooi-deelnemers Natasia bracht de zaak aan het rollen... want na haar vertrek uit de serie in 2007 vroeg ze een uitkering aan... Het UWV zei nee, maar de Hoge Raad oordeelde dat die afwijzing onterecht was... want Natasia betaalde belasting over het bedrag dat ze van de producent Talpa kreeg. Tijdens haar verblijf in de Gouden Kooi kreeg Natasia maandelijks... namelijk al ruim 2000 euro als compensatie voor gederfde inkomsten. En ik had je de vragen, Wilma, is het terecht met zaal, ja? Het is ja, werk. nou, het, het, is, het is een heel opmerkelijk iets. En ik ben erg benieuwd wat, wat het tot gevolg heeft. Want uh, hoewel weinig mensen daar naar kijken, maar nu op dit moment is uh, Secret Story aan de gang. Dat is weer een soort big bodder-achtig uh, programma met mensen in een huis in uh, Portugal. En wat gebeurt er met die mensen? Kunnen die nou ook ja. uh, daar aanmerking op maken? Aan, a, ja, aan de ene kant misschien wel. Aan de andere kant zeiden uh, allerlei juridisch, juridische adviseurs... van ja, misschien is dit toch ja. wel een uh, uitzonderlijk geval en zo. En, maar ik, het zal mij benieuwen of zij ook een uh, rechtszaak weer aan gaan spannen. Het grote nieuws dat de roddelrubriek uh, uh, RTL Boulevard ons deze week bracht... was een uh, opgedoken sextape van een dj van BNN, Frank Daan. In april prulgrop. Ja, RTL Boulevard bracht dat nieuws groot... liet zelfs een aantal beelden van de tape zien... maar nog tijdens de uitzending liet presentator Albert Verlinden merken... dat hij zelf nog niet helemaal overtuigd was van de echtheid van die tape. Dat het een sekstape is, dat is allemaal helder... maar of het inderdaad, dankjewel, we hebben het allemaal gezien jongens... dat er inderdaad tape bestaat en of het alleen een promoactie is... voor uh, de, de internetsite waar we het net over gehad hebben... of dat het een uitgelekte tape is, dat weten we niet. Frank Dane, als je kijkt, laat het ons in ieder geval even weten. Dit was hem dan, de sekstape. nieuws kwam ook op de Telegraaf-site, uh, ja, oh, dat, dat het, de dat het was. Dus een 1 april goud ja. was. Dat hadden jullie snel doorzien. Alvand ja, nou twijfel twijfelde ja. nog, hè? Nou, ja, ja, weet je... Het is, het dacht, het is ook een lekker verhaal, natuurlijk. Ja, nou ja, mensen proberen uh, rond deze tijd allerlei uh, geintjes door te krijgen. Maar wij hebben toch een zekere ervaring al om dingen te, te doorzien. Dit, uh, nee. Trap er niet in, een fragment. Goedemiddag. Ik zou wel een... Uh... Een dat je lust. En dat drukt haar zuiver uit. Wat ik u als burgemeester van Juine zou willen toeroepen. Nou, iedereen uh, kent het, herkent het. Het zijn uh, de typetjes van de legendarische Kees van Koten, Wim de Bie. VPRO komt dit najaar met een driedelige documentaire over de heren. Journalist Koen Verbraak uh, praat openhartig over hun bijzondere, omvangrijke, langdurige oeuvre. Dag Koen, goedemiddag. Dag over het goeiemiddag. Koen, uh, hoe heb je de heren zover gekregen dat ze jou alles gaan vertellen? Nou, dat, dat heeft door de jaren heen uh, eigenlijk gelopen, dat verzoek. En soms leek het of het doorging en soms uh, ging het weer niet door. <laughs> Want het, het zijn uh, natuurlijk, ze zijn er altijd heel zuinig mee geweest. Dat snap ik ook wel. Ze riepen altijd, oh nee, geen kijkjes in de keuken. Ja. En uh, ja, maar ja, ik heb. Ik, ik zei tegen ze van ja, het moet toch een keer verteld worden, het verhaal. Maar verhaal wil je leggen? van ze horen. Ik wil weten hoe ze dat maakten. Wat ze inspireerde, hoe ze wisten of iets leuk was. Uh, dat vind ik allemaal hele leuke dingen om te. En bovendien is het verhaal bijzonder, omdat ze altijd met zo'n klein gezelschap hebben gewerkt. Ze filmden vaak de scènes gewoon in hun eigen huis of in huizen van, van vrienden. Uh, ja, dat, dat maakt het ook allemaal heel, heel bijzondere intieme televisie op een heel erg hoog niveau. Ja. Uh, nou ja, jij gaat een drieluik, uh, een drieluik maken. Wat gaan we daarin zien? Veel uit het werk. En ik ga ook, uh, daar vertellen ze uitvoerig over hoe alles tot stand is gekomen. En ik ga natuurlijk ook praten met mensen die daar, mm. met dat hele kleine clubje dat, dat daarbij betrokken was. Hun cameraman, hun geluidsman. Uh, nou, hun geluidsman leeft niet meer, maar hun uh, editor. Uh, nou ja, ik, ik wil een beeld krijgen van dat, dat hele bijzondere uh, duo en het ja. werk wat ze maakten. Ja. En, en ga je ook nog op zoek naar de roots van hun humor? Want ik, ik kom uit Den Haag en zij ook. En ik zie oh. heel veel Haagse mensen terug... Uh, ...in uiterlijk en in taalgebruik. Die zie je terug in wat zij, maakt, in wat zij gemaakt hebben al die jaren. Ja, zeker. Ja. zeker. Dat is, natuurlijk, dat, dat, dat, dat, dat is heel bepalend geweest. En ook bijvoorbeeld de namen die ze kozen. Dat waren vaak, de ja. typen, ze hadden vaak namen van mensen die zij kenden van vroeger. En ja, dat, dus dat, dat, dat, Hun jeugd en hun afkomst heeft heel erg bepaald ja, ja. wat ze maakten. Ja. Wat is jouw favoriete type, Koen, als je, als je een keuze moet maken uit het uh, scala aan mogelijkheden? Nou, wat ik hele mooie types vind zijn de geboerde stemmers. Ah, dat zijn oudere broers die, die het moderne leven een beetje te veel begint te worden. Ja, ja. En uh, ja, dat is heel ook omdat daar, en dat hadden ze vaak bij hun types, er zat ook altijd een, een, een, een, een, een dubbele laag onder, of nog twee lagen. Ze wilden, ze deden niet alleen maar een type vanwege de satire, maar ze wilden er ook altijd iets mee zeggen. En dat, dat, ja. dat maakte hun werk heel bijzonder. Ja. En dat onderscheidt ze ook van bijvoorbeeld Koeven doen of van de tv-kantine. Het is werkelijk heel anders en veel dieper en, en voller. Doet de gordijnen toe, G. Ja. <laughs> ja. Leuk, Dat je daar om dat soort zinnetjes vandaag de dag nog kan, uh, kan lachen. Koen, ik wens je veel plezier met het maken van de serie en we kijken er naar uit. Dankjewel. Koen Verbraak, Wilma, je zat ondertussen te lachen, want het is natuurlijk heerlijk om naar te gaan kijken. Ah ja, het is scheurgras, herinner ik me nog. Ik weet niet meer hoe die twee types nou weer heten, maar de twee ASO's die dan. Uh, ja, adviseerde om... De, de, de Tetje van Es. Ja, van Es, ja, die wilde de winterklaarmaken. Die precies, de, tuin winterklaarmaken, de, de tuin winterklaarmaken. Ja. Voor De tuinwinterklaarmaken. Oplichters, ja. Ja, het was, het was fascinerende, leuke, aardige, onderhoudende televisie. Ja. Uh, nou, we zien, we zien er naar uit. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Uh, Gilles van der Wart met de mooiste sportverhalen vandaag... onder de rook van Eindhoven bij 8-1. Ja, bij 8-1. Nou ja, 8-1. Ik sta bij een voetballer van 8-1. En die is nu, zit nu nog aan de koffie. Een andere wedstrijd is net afgelopen. En ja, zo hoort dat. Die zaten al lekker aan een, een glaasje bier. Maar Erwin Koeman nog niet. Die uh, bereidt zich nu mentaal voor op een hele zware wedstrijd van vanmiddag. Want uh, ja, je zal het niet geloven, maar 8-1 moet tegen Dosco. En wat is nu het geval? Er zijn 12 teams. En uh, 8-1 staat negende en uh, daar speelt Erwin in. En is uh, tiende en uh, ja, het gaat erom. Het er kan nog na competitie gespeeld moeten worden. Hè? Dus deze wedstrijd is van groot belang, Erwin. Ja, het is net zoals betaald voetbal. Als het slecht gaat, zit je in de crisis en wij ook. Dus dan wordt tijd dat we weer een keer gaan winnen. Ja, maar hoe gaat het met jou als voetballer? Want ik heb begrepen dat je niet eens in de basis begint. Nee, maar ik, ik, ik speel nu denk ik een jaar of elf hier in Eindhoven amateurvoetballen. En ik begin nooit tenzij de problemen zijn met blessureschorsingen. Uh, ik ben 49, dus ik denk dat het al ongebruikelijk is... dat iemand op die leeftijd nog voetbalt in een eerste elftal. Dus ik start altijd op de bank en dan doe ik uh, meestal een half uurtje mee. En dat vind ik genoeg. En uh, wat is dan eindgoed goed? Al goed? Uh, winnen jullie dan nog als je je meedoet? Uh, soms word ik ingebracht om, uh, om de overwinning uh, te behouden. En soms moet ik erin om uh, eventueel een vrije trap binnen te schieten. En dat is, dat is wel eens gelukt. Uh, en maar, maar ik heb er plezier in. Ik uh, train één keer in de week of twee keer in de week... Uh, ja, het is toch leuk om in een groep te leven. Wat ik ben gewend als voetballer. En, uh, nou ja, dat doe ik hier met uh, heel veel plezier. Ik woon hier vlakbij. Mijn dochter voetbalt hier. Uh, het is gewoon een vriendenteam. En, uh, nou, zoals je hier zit, uh, als je dan dit weer erbij hebt, is het geweldig. Ja, wel op kunstgras, hè? Nou, dat vind ik wel lekker. Want uh, als jij weet hoe die velden hier hebben gelegen toen we geen kunstgras hadden... dan, ja, dan liet je de koeien nog niet op rondlopen. En, uh, maar voor de jeugdafdeling, maar ook voor ons... is het uh, geweldig dat je, wanneer je ook wil voetballen, kan voetballen. Waarvoor we ook hier staan is, uh, ja, je bent bondscoach geweest voor Hongarije. Uh, je bent daar net een, uh, uh, ruim een half jaar weg. Uh, Nederland heeft vrijdag gespeeld. Dat heb je niet gezien, omdat je ja, voor de stichting Epilepsie aan de weer was. Daar zullen we in twee tweede uur over gaan, gaan praten. Maar uh, hoe is dat nu als, als Nederland tegen Hongarije speelt? Uh, kriebelt dat dan nog een beetje bij jou? Uh, nou ja, ik, voor mij is het wel een speciale wedstrijd. Ik had er liever nog gezeten, maar oké, okay, dat is niet gebeurd. En, uh, en ik volg uh, uh, in Hongarije alles nog op de voet... Uh, ik heb inderdaad de wedstrijd uh, vrijdagavond niet gekeken. Maar uiteraard ben ik op de hoogte gehouden. En ik heb zaterdag alle krantenverslagen, internetverslagen gelezen. En ja, Nederland schijnt uh, zeer goed gespeeld te hebben. Ja, bijna op zijn Barcelonaans. Ik weet ook niet hoe je dat moet nemen Barcelonees, uh, zeg het maar. Maar in ieder geval heel erg fantastisch. Maar zegt dat ook iets over Hongarije dan, of juist over Nederland? Nou, ten eerste is Nederland gewoon een geweldig elftal. Uh, ze halen niet voor niks de finale van de WK, dus dat zegt al genoeg. En ik weet dus ook absoluut niet hoe Hongarije gespeeld heeft, of ze, of ze echt verdedigd hebben gespeeld of wel getracht hebben om, om aan te vallen, dat weet ik dus niet. Maar nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat het verschil tussen Nederland en Hongarije natuurlijk uitermate groot is. Alleen ik had wel iets meer van Hongarije verwacht. Omdat Nederland toch een aantal stekhouders heeft uh, moeten missen afgelopen vrijdag. Plus het feit dat ze thuis spelen en toch uh, tot op dit moment goed deden in de, in de pool. Dus ik had dan wel iets meer verwacht, alleen er is het schijnbaar niet uitgekomen. Ja, je kon er niet uh, aanwezig zijn, omdat uh, ja, je bent ambassadeur van de stichting uh, Epilepsie. Het was een feestavond in Rotterdam. Uh, even heel kort, was het een mooie avond? Het was een hele gezellige avond. Het was een uh, avond met bestuur en ambassadeurs. We uh, hebben een etentje gehad. en Dat is één keer per jaar. En toevallig was het op deze dag. Dus, maar ik vond dit uh, zeer belangrijk. Uh, omdat Er zijn ook belangrijkere dingen dan voetbal. En dat is uh, epilepsie. Voor ons is er één van. Ja, we gaan het in de tweede uur, tweede uur verder overgeven. Dank je wel. Graag gedaan. Zul van der Wart in acht bij Erwin Koeman. Wilma Nanniga, hoofd entertainment bij de Telegraaf. Ja. Uh, Wilma, deze week toch het grote nieuws. Het overlijden van de Amerikaanse actrice Liz Taylor. Een leven in teken van de show in een documentaire uh, op de Amerikaanse televisie vertelde ze over Amerikaanse paparazzi en daar zegt ze uh, dit over. You say I'm the, those people's worst nightmare. Don't you care? Not at all. They they fight their way to stardom and then when they're stars with all the privilege, they then decide they want a private life. And don't they have a right to it? Not at all. You know what you're getting into. And some people can't live without it. Liz Taylor doesn't know another life. She's been photographed since she was 12 years old. When the cameras stop clicking on Liz... is when she's going to have a problem. Ja, was Liz natuurlijk niet een dommigheid van mij. Dat was uh, Wilma, een Amerikaanse collega van jou... Uh, die over haar praat. Uh, dat is wel vrij hard, hè? Zoals die uh, uh, haar zat... nu even neerzet. Nou ja, uh, het, het geldt natuurlijk wel voor sommige mensen. Ik denk, als je kiest voor een carrière in de showbiz... dan kies je ook voor het leven in de het spotlight buiten uh, de bühne en hmm. ook op de bühne. Zou je het zo zelf uh, uh, willen verwoorden in de klant? Nou, in Nederland is het uh, minder hard, minder heftig dan in Amerika. En ik denk dat uh, mensen als Michael Jackson en Liz Taylor... ook gewoon echt een verschrikkelijk leven hebben gehad. Omdat in Amerika kan je gewoon tienduizenden dollars verdienen met een foto. Hier niet hoor, 150 euro of zo. Ja. Dus, dus de, de, uh, er is een wat meer... Uh, uh, wat zou ik zeggen, drive om zo'n foto te maken... als je dat soort bedragen kunt uh, verdienen. Ja, Maakt het dat voor jou ook makkelijker om uh, een, een soort vriend, vriendin... in dit geval, van de sterren te zijn? Ja, dat is wel wat je wilt. Ja. Het gaat ook over het opbouwen van een relatie. Hmm. Met een goede relatie, uh, daar heb je meer aan dan, uh, dan één keer scoren, zeg ik altijd. Alleen die, uh, die sterren, die BN'ers, die hebben tegenwoordig uh, uh, meer keuze dan ooit. Hè? Uh, vroeger was het natuurlijk, alleen die... Pagina privé of het weekblad van Henk van der Meijden. Maar nu kunnen ze. Ja, waar kunnen ze terecht? Op televisie. Allerlei showbusinessrubrieken, Spits. Het Algemeen Dagblad doet, doet eraan ja. mee. Dus de vijver wordt lastiger te bevissen, lijkt me. Nou, dan moet je zelf zorgen dat je in alle mediatypes bent vertegenwoordigd. Wij hebben de grootste uh, website uh, van Nederland mm -hmm. voor het entertainment. privé.nl uh, scoort gewoon uh, 2 miljoen bezoekers per dag. Uh, dat is in Nederland bijna niet vertoond. We doen daar filmpjes op, dus we doen internet-tv. We gaan morgen weer uh, livestreamen bij de Rembrandt Awards die ja. uitgereikt worden. Dus je doet eigenlijk ja. gewoon meer van hetzelfde en je schrijft niet alles op. Maar je je, jouw voorganger Henk van der Meijden vertelde op televisie en op Radio 1... na aanleiding van het overlijden van Liz Taylor... dat zij ooit een Nederlandse vriend heeft, ja. heeft gehad. Meneer Wijnberg, mee. ja, Robert. Ja, jaren zeventig. En toen dacht ik, goh, hoe zou het met die man zijn? Nou, we hebben hem gevonden. Ik heb goed nieuws. Ja, we hebben hem gevonden. Hij woont op uh, Costa Rica. En hij maakt daar uh, antieke, of niet antieke, dus, maar hij maakt beelden en zo. En hij is getrouwd. En uh, we hebben een heel erg leuk gesprek met hem gevoerd en dat staat morgen in de kant. Kijk, en wat uh, hij, hij is uh, echtgenoot van Liz Stelen geweest. Ja, uh, het belangrijkste wat hij vertelde was dat op een gegeven moment zei Liz van ja, ik wil toch weer naar Richard Burton. Ik, ik, ik voel het weer. En toen zei hij ja, maar nou als je dat doet lieve Liz, dan ben je misschien twee mannen kwijt. Mij en straks ook Richard Burton. En zo gebeurde het uh, Ja, God, wat leuk dat ze hem gevonden hebben. Ja. ja, bijzonder. Is het langs speurwerk geweest? of Ja, die, best wel twee wel dagen. Nee, we best wel twee dagen zoeken. Oh. Harry Wijnberg, nou, um, ik pak even de krant van zaterdag erbij, want de pagina privé um, geeft een uh, grote foto van Ernst Daniel uh, Smit, die verbijsterd is, want mm -hmm. zijn programma bij de NCV, Una Voce Particulare, wordt geschrapt. Ja. Daar gaat een hele pagina over. Ja, hij, hij mag... vertelt een hele pagina over. Uh, ja, <laughs> natuurlijk, uh, het is een, uh, een, interview. een interview, een deftig verhaal, maar... Uh, hoe gaat zoiets in zijn werk? Uh, hij is een programma kwijt, hij belt Wilma Nanninga. Hij, hij zet het op zijn website. En eerst werd het door de NCRV ontkend. Maar toen, uh, ja, ze moest het toch do do door de bocht. Want het komt echt niet meer terug. En toen heb ik zijn uh, vrouw gebeld. Want die is ook zijn manager, Roos. Ja. En ik zei, ik wil dat Ernst Daniel zijn ja. uh, verhaal vertelt. Maar voelt, Wilma, nou, nou, nou toch even, er gaan een aantal dagen voorbij... dat je op de website van Ernst Daniel komt. Jawel hoor. Ik, uh, ik... Uh, Kijk, op alle websites van iedereen. Ja, maar elke, elke BNH heeft een website. Dus ja. uh, wat een... Uh, en dan, ja, is dus ook, maar hoe vaak word je wel gebeld dat ze zegt... luister, ik, nou, heb, uh, ik heb een programma dat verdwijnt... en mag ik daar eens even stevig over uitpakken? En zo bel je niet met elkaar. Je belt... Elke nee, dag? De, de teneur natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik denk twintig uh, keer per dag. Door mensen die uh, iets te vertellen hebben en die uh, graag willen. En die... Het is niet hm. zo dat mensen uh, onder de tafel gaan liggen als je eraan komt. Nee, sterker nog, ze willen op het grootste podium van Nederland... qua entertainment uh, verschijnen heel ja. graag. Want Ernst Daniel, die uh, lees ik uh, in, in de krant van zaterdag... die heeft zelfs erg last van zijn keel, moet zijn stem sparen. Maar, uh, nou, hij had keel maar hij heeft geen last van zijn uh, stem. Nee, nee, maar hij kon wel uh, uitvoerig praten... Nou, hij, hij vond het zo'n belangrijk onderwerp en dat is een, is het natuurlijk, want het is nou ja, een dat een hij stopt soort... een programma. Nou, nee, het is een, uh, het is de manier om jonge mensen te laten kennismaken met klassieke muziek, hmm. klassiek zingen. En daar heeft hij gelijk in. Maar ja, omroepen en... moeten bezuinigen en dan, dan schrap je eens wat. Tuurlijk, je schrapt dus wat. Maar hij vertelde dat bijvoorbeeld uh, 'De Schil van de nee. Leeuw', daar kon hij uh, vieren... Una, una, voce una voce Ja, dan moet je naar de, de voce voce toe, hè? Het is vrouwelijk. Ja, ja, ja. meervoud. Ja, ja Una voce. Uh, Dus, dus una. Uh, dat was vier keer zo duur. Dus de keuzes die je dan maakt, dan zeg je eigenlijk: Nou, Paul de Leeuw vinden we cultureeler hmm. dan Una Focce Particola. Ik heb moeite <laughs> met de Italiaanse. Ja, ah. ja, maar ernstig gelukkig niet. En, nee, uh, ernstig die, niet. Maar kijk, hij, hij maakt natuurlijk ook, dat, dat vind je allemaal best natuurlijk, maar hij uh, solliciteert ondertussen, dat lees ik hier. Het uh, rest mij niks anders dan uh, een ander concept voor een andere omroep. Omroep Max. Ja, bijvoorbeeld. Hij gaat ja. heel goed om met Jan Slachter. Ja, omdat... wel, dat geloof ik wel. Ja. Maar ik bedoel, daarmee laat, laat jij je dan niet gebruiken uh, voor zijn uh, advertentie bij een andere omroep? Nou, hij was al in gesprek, hoor. Oh, dus dat wel... <laughs> Dit meer dat jij, dat jij nu leest dat hij ook uh, met Jan Slachter wil uh, ja. praat. Zoals hij zit bij uh, een van de drie. Ja, nou ja. Of wie van de drie is het? Ja. ja, wie van de drie? Ja, dat zegt hij. Ja, dat doet hij ook. Ja, dat heeft hij ja. met onderleiding van Ron Brandstede gedaan. Maar dus, jullie, laten we zeggen, jullie zijn over en weer dan heel erg blij met elkaar. Jij een mooi ja. verhaal en uh, hij zijn nou, verhaal. Ja, en hij heeft ook. Het is, het is niet zomaar een mooi verhaal, het is ook echt iets waar je van je denkt: ja. Uh, zo kan je het ook zien. Hij, wil, hij zegt, anders moeten de commerciële maar eens overwegen om een X-Factor Classic te gaan maken. Ja, die kijken wel uit, want die denken, daar is geen cent aan te verdienen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want als je kijkt, wie heeft nou Hollands Cat Talent uh, gewonnen, dat was een operazanger. Martin Hurkmans. Ja, maar wel dus heel blijkbaar... in de genre van de popmuziek. Ja, maar nou ja, nee, nee. Die zong echt opera's. Ja. En uh, daar is dus als een wilde voor GSMist. Want anders had hij niet gewonnen. Ja, Ik, ik las ook dat je toch een beetje uh, over dat soort programma's uh, gesproken uh, zorgen maakt... over het feit dat het bekendmaken van de uitslag... In, bijvoorbeeld uh, bij de AVRO op zoek naar door Frits Sissing... zo lang gerekt wordt. En ook bij SBS. Ja, ik vind dat echt, dan zit ik gewoon... Met te verbijten voor de televisie. Als het al uit, Ja, nee, dat is niet spannend. Domgeroffen, even wachten. Wits. Ja, ouderwets. Ja? ja, tegenwoordig. Oude we televisie? Leven, ja, we leven in zo'n snel tijdperk dat je niet meer moet zeggen. Nou, en ik ga het nu bijna zeggen, maar dan zeg ik het toch nog niet. En dan ga ik nog nu, nu iets vertellen over de sfeer hier. Nee, dan joh, mensen. Ja, dat is de spanning van een televisie. Ja, maar dat mag dan 20 seconden duren, maar niet twee minuten. Nee, wat vind je wel goede TV? Spannend uh, of? Dood? Ik heb heel erg genoten van The Voice. Dat ja. vond ik echt. Uh, zeg maar, een had me dan op een hele nieuwe manier van Don de mol. En uh, ja dat vond ik echt wel het, een televisieprogramma waarvan ik zeg, nou, daar, uh, ja, ja dat, dat vind ik nou geweldig om naar te kijken. Goede kwaliteit kandidaten, geen onzin. Dus goede zit, coaches. Als dat programma er is of uh, dat, ga jij, dat volg jij. Je ja, wilt weten wie het te, nieuwe ja, talent absoluut. is. En... Ja, zit ik te kijken met mijn dochter, ja, en natuurlijk. die heeft dan ook weer een bepaalde mening. Ja, dat is prettig. Ja. Ja. Maar dat zie je en, niet als werk. Nou, Zo. dat zou niet kunnen als ik als ik. Mijn werkuren zou zien als werkuren, dan zouden mensen mij hartstikke gek verklaren. Ja, vrouw boer, vind je niks hè? Ik hey, vrouw vind ik uh, nep. Ja, nou oh, ja de dus, ja, euh, Televisie er, is voornamelijk nep, Ja, toch? maar er gebeurt zoveel buiten de camera's... dat ik me erop betrapte, dat ik de pest erover in had... dat een of andere boer, ik hoefde die Richard heette... buiten de camera's om had afgesproken met een mevrouw. En daar zag ik dan weer geen beelden van. Maar dan zijn ze opeens weer verliefd. Dan denk ik, ja, oké, okay, dus wat ik zie is niet echt. Of, uh, ja, toch moet je erover een schrijven, schrijven. Want 5,5 uh, miljoen Nederlanders vergapen zich aan... Doen doen mevrouw, ook. Maar dan schrijven we onder andere dat we het heel uh, gek vinden... dat we dan dat weer niet zien. Dus hoe, hoe reality is dat dan precies? Ah ja, dus uh, laten we zeggen, er zit wel een ondertoon uh, van uh, kritiek in ja, op het programma. Ja, natuurlijk. Het is niet alleen maar Yvonne Jaspers vooruit. Nee, maar ja, dat zou niet leuk zijn. Want je maakt, iets, je maakt een pagina ook voor de lezers. Dus je moet ook meevoelen met wat, wat zij bij die koffieautomaat... waar ik net over had... Nou, nou, het is, laten we zeggen, een licht argument voor de stelling van vandaag. Showbiz-verslaggeving is een serieuze vorm van journalistiek. Eens of oneens, kijk op de website deperstribune.nl. En dan kunt u ook vragen stellen, hoor, als u dat wilt, aan Wilma Nannica... onze gast van dit uur. Was er nog wat op TV deze week? Ja, was er nog wat? Ik ga het vragen aan Ron Vergouwen, onze Kastiekijker. Was er nog wat op TV ja, deze week? Dat weten we. Kastiekijken met Ron Vergouwen. Het absolute hoogtepunt van deze TV-week was de aflevering van VPRO's Tegenlicht afgelopen maandag. Getiteld Onze dierbare dictators. Midden in onze winter brak de Arabische lente uit. De snelheid van de democratiseringsgolf was een totale verrassing. Maar voor onze eigen leiders, die altijd de mond vol hebben van vrijheid en democratie, leek het ook een ongemakkelijke verrassing. In de uitzending gaf Joris Luijendijk, oud-Midden-Oosten-correspondent, op heldere wijze commentaar op fragmenten van politici. Zoals hier bijvoorbeeld Mark Rutte. Ja, als mensen die zo lang onderdrukt worden door dit soort vreselijke dictators... als die dan de vrijheid ruiken... ja, wij toch als democraten hier uh, voelen daar iets bij. Monbark was gewoon een van onze mannetjes. Om dan, als de opstand komt, te gaan zeggen van... Uh, wat fijn! Ja, dan of heb je echt niet door hoe je systeem in elkaar zit... wat je nooit mag uitsluiten bij een Nederlandse politici... of je bent gewoon heel erg hypocriet. Dankzij een aantal goede fragmenten... werd de hele situatie af en toe zelfs ontluisterend. Bijvoorbeeld de authentieke slip of the tongue... van oud-shell-topman Jeroen... Groen van de Veer. Door het aard van je vak als uh, chief executor van Shell heb je heel veel mensen zaken ontmoet. Olie en politiek gaat dus altijd samen. Ja. Het heeft altijd met elkaar te maken. Oeps, en daardoor heb je dus ook inderdaad het bijzondere... De complexe verhouding tussen westerse politici en Noord-Afrikaanse dictators werd op een manier verduidelijkt zoals we dat de afgelopen maanden nog maar bar weinig hadden gezien op tv. De aflevering zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor iedereen, vind ik. Als u hem dus nog niet gezien heeft, doe uw burgerplicht en kijk hem terug. Door alle ontwikkelingen in Libië en Japan moesten natuurlijk keuzes gemaakt worden in de diverse talkshows. Ten nadelen van andere onderwerpen. Want ja, de programma's werden er niet echt langer door. Soms werden die keuzes zelfs nog tijdens de uitzending gemaakt, zoals Dinsdag in De Wereld Draait Door toen Matthijs eigenlijk een debat over de Libië-missie moest afbreken voor iets anders. Punt is. Motie van orde. Ja, ja. Eigenlijk zouden we gaan praten met Hans Aarsman. Hans Aarsman zit ook op de bank. Hans, ik vind dit gesprek en ook de laatste ontwikkeling uh, F-16's van Nederland nu daarheen te belangrijk. Ik weet dat jij morgen of overmorgen zeker kan. Vind je het erg als we dat doen? Zit u anders op, hè? Op zich een legitieme keuze, want dit soort beslissingen komen nu eenmaal vaker voor op tv... maar dan verdwijnen de gasten meestal stilletjes door de achterdeur naar buiten... zonder dat de kijker het merkt... Maar Matthijs zette deze blijkbaar minder belangrijke gast... op deze manier schaamteloos voor het blok. Toen de man de volgende dag terugkwam, toonde hij... brouw. En omdat je zo ontzettend sportief was en het begreep... schenk ik een glaasje man. champagne voor je Deze week startte bij SBSS je leven op de rit. Daarin wordt in navolging van een aantal succesvolle titels... van concurrent RTL, door een Mary poppens achtige coach mensen met geldzorgen weer perspectief geboden. Mensen die werkloos zijn, zijn hun zelfvertrouwen en eigenwaarde helemaal kwijt. Edith pakt de diepere oorzaak aan waarom mensen langdurig werkloos zijn. Vaak is er een onderliggend probleem. En het is aan mij om dat onderliggende probleem aan te pakken en te helpen oplossen. Ja, als ik zoiets hoor, dan neig ik altijd heel even te denken... dat zo'n tv-zender een maatschappelijke betrokkenheid wil tonen. Maar uiteindelijk blijkt het dan toch altijd om een tot op het bot gesponsord emotiemisbaksel te gaan. Ook de kleine broer van SBS, Veronica, kwam met een paar nieuwe programma's deze week... die u hopelijk heeft gemist. Zoals een programma voor echte mannen. Hoe voorkom je dat je vriendin kinderen wil? Het was lekker, schatje. En we gaan aan de cover om te zien hoe mannen zich laten verwennen in openbare ruimtes. Ga ja, even lekker liggen. Kan ik een jas aannemen? Kijken dus naar het Man Liberation Front. De show was zo voorspelbaar en overdreven gepresenteerd... dat het echte testosterongehalte van een gemiddeld bloemschikprogramma nog hoger ligt. Maar de verrassing van die avond kwam ook van Veronica. Het nieuwe seizoen van Lauren Verslaat, waarin de jonge reporter Lauren Verster op pad gaat om verbazingwekkende situaties in beeld te brengen. Elke dag zit een vloot van negen vliegtuigen criminelen en illegale vanuit de VS uit naar verschillende landen. Wij gaan mee met een zwaar beveiligde uitzettingsvlucht met als eindbestemming El Salvador. Ja, jammer alleen dat er op Veronica geen hond naar deze avonturen kijkt. Jammer, want ze heeft veel lef, zonder dat het nu ook gelijk waaghalzerij wordt. En ze is oprecht geïnteresseerd in dit soort zware onderwerpen. In Libië zou het talent van Laure niet misstaan, denk ik zo. Kastje kijken met Ron Vergouwen. Wilma, je gaf al aan. Wilma dan ik ga, je kijkt veel televisie met dochter. Natuurlijk naar de programma's die je op het showbizgebied toe doen. Wat, wat kijk je daar omheen? Um, ik vind House heel leuk. Wat is dat? House is een hartstikke leuke dokter. Het oh. <laughs> is een dokterserie. Uh, die, uh, een soort, soort man die alle, ja, die, die heel goed kan uh, diagnostiseren. Ja. En ik kijk CSI en uh, ja, ik kijk het nieuws. En, uh, Alles moet je volgen. Hè? Ja. Ja. Ik, echt, uh, ik ben denk ik de zep van Nederland. <laughs> Toen je in uh, 1997 begon bij het Weekblad Privé, zei je dit... Ik ben uh, heel erg verdrietig over het feit dat uh, ik in Nederland ontdek ja, dat de reputatie van, van, van de emotiesjournalistiek slecht is. Ik wil dus proberen dat sterren als uh, Joep van het Hek en Sonja Barend. die zeggen van nou, Sonja Barend zei ik wil nog liever verzuipen in de, in de Amsterdamse grachten dan in privé komen. dat ik die allemaal in het land krijg. 14 jaar verder uh, wil man in gaan. En is het gelukt? Ja, eigenlijk wel. Het is uh, het, het vooroordeel tegen. Uh, uh, roddeljournalistiek, emotionalistiek noem ik het dan... is een beetje minder geworden. Maar Joep van het Hek gesproken? Nou, ik weet intussen dat alles wat hij koopt over, uh, over ons... dat dat onderdeel is van zijn cabaret. Dus ja, dat hoeft helemaal niet. Ik heb hem gesproken, de hand getrukt... en erger nog gelachen in de schermen van Carré. Maar als hij naar dingen over ons uh, of over mij schrijft of zegt... dan is dat onderdeel van, zijn, uh, van ja, zijn show. Maar dan pakken jullie niet de pagina groot uit... om Joep eens eventjes via uh, nee, andere... Nee, nee. Dat, dat doe je niet. Ehm... Um, heb jij nog een voorbeeld van iemand uh, die erom gaat... en die je heel graag in die krant zou willen hebben? Uh, ik zou wel eens een echt goed privé-interview met Maxima willen doen. Ja. ja. Maar wat zou je er vragen? Nou, ik heb haar leven bestudeerd bij, uh, bij het Blad... toen ze net met Willem-Alexander was, want toen hadden wij heel goede bronnen. En uh, ze was een hele uh, wilde, jonge vrouw in uh, Buenos Aires... En ze is nu toch een heel keurige dame geworden. Alhoewel ze zich een beetje heeft ontworsteld aan, uh, aan Oranje. En mm. ik, ik vind dat proces uh, Die fascinerend. Die transformatie is ja. heel, heel boeiend uh, natuurlijk. En uh, blijkbaar kan zij heel goed een rol spelen. Ja, blijkbaar of ze is... zou het de karakter zijn, denk je? Dat Van nou... Wilde Meid nu uh, op, uh, op hoog hakken, lange rokken, mooie hoed op... Uh, ja, nou ja, koningeren? weet je, ik denk dat je... Ik ben benieuwd naar de echte maxima. Is ja. het nou de hele keurige mevrouw? of is het nou die wilde meid, of is ze nu eindelijk zichzelf geworden... en dus een beetje van alle twee. Ja, ja ik, ik heb het gevoel dat ze enorm geniet van de rol die ze heeft... Ja, van de denk, werkzaamheden ja. die ze heeft... en dat zij, zij het natuurlijke talent heeft om functie en persoon te koppelen. Maar het is maar de leek, hoor, die je spreekt. Ja, nou ja, ik, ik ben heel erg benieuwd naar haar eigen visie daarop. Ja, het ja. gaat niet lukken, hoor, denk ik. Nee? Nee, nou, nee weet weet dat je, gaat ik de, vind de het, RVD Dit vind ik nou weer leuk. Over tien jaar, als wij hier dan weer zitten... Ja. dan zeg ik tegen jou, Govert... Het is gelukt, het weet is je, gelukt. die, die gingen erom. Ging er <laughs> um, steekt het je vandaag uh, de dag dat er toch nog altijd... met een zeker dedijn wordt gekeken naar privéachtige uh, stukjes, stukjes? Nou, weet je, het is sociaal wenselijk om daarover te zeggen... dat je dat niet interesseert, dat je dat niet leest... dat je daar niet over praat. Maar de werkelijkheid leert anders, want... Um... Ja, uh, we zijn de meest gelezen pagina in de Telegraaf na de voorpagina. De website doet dagelijks 2 miljoen bezoekers. Um, dus dan denk je, ja jongens, dan doe je het allemaal zeker stiekem. Maar uh, jullie zien het allemaal wel. Ja, maar uh, er zijn wel reacties op ons gastenboek uh, van mensen die zeggen... ja, er zijn zoveel uh, BN'ers uh, dat uh, werkelijk... Iedereen die op de rode loper zo langzamerhand past, er, erop kan. En daaromheen zat vrijwel niemand meer. De kunst is om in de krant dus alleen de echte grote uh, te zetten. Dus de mensen, zeg ik altijd, van wie de voornaam genoeg is. Als ik tegen jou zeg Linda of Ernst Daniel of John... dan denk jij niet bij jezelf, wie zou ze bedoelen? Hè? Als ik in de showbiz <laughs> zit, denk je Anton ja. de Mol... Linda de Mol, Ernst ja. Daniel Smit... Dat werkt zo. En ja. al die anderen. Daar kan je heel erg leuk mee spelen op internet. En uh, nou, leuk. Maar voor ze echt groot zijn. Uh, duurt even voor je maar zijn mensen van mag. toneel. Laten we zeggen bij Linda. dan kun je ook denken. Linda van Dijk zijn die ook nog wel interessant ja, Linda voor van Dijk, privé. Uh, Linda Dat is van Dijk natuurlijk een andere er... categorie uh, ja, van amusement. Ja, maar is net zo interessant. stel staat Toch ook wel. op de pagina. Ja, ja. Uh, de uitslag die zal je niet verbazen, gezien uh, uh, wat je zojuist oh. opmerkte. 35% is eens met de stelling. Showbiz, verslaggeving, is een serieuze vorm van yeah. journalistiek. En 65% procent oneens. Ja, ik hoop nog te bereiken dat op een gegeven moment mensen gaan toegeven dat je het best mag zeggen dat je het leuk vindt. Goed, nou, over tien jaar leggen we die stelling ja, gewoon. Oh, dat leggen op we Als we dat toch maximaal hebben gedaan, doen ja. we dat ook nog even. Ja. Wie ga je vanmiddag nog bellen? Wie moet je toch nog even voor de krant van morgen uh, spreken? Nou, ik ben nog even bezig met die uh, Robert Wijnberg, de Nederlandse minnaar van. Uh, oh ja? Omdat je zei, die hebben we al in ja, de krant morgen. We, ja, maar dat verhaal ja. ga ik nu. Uh, Was hij geschokt? Ja, hij was wel geschokt. Hij, hij zei, ik hoop dat Liz nu in een betere wereld is. Ja, hij heeft, en, hij heeft het van bij gezien natuurlijk. Ja, hè? maar ja, hij is nu wel weer heel gelukkig getrouwd en zo. Dus uh, ja, het is terugkijken. Maar het is toch mooi om zo'n zo oude man weer... Uh, ja, het is een nou een oude spreken. man. Zeg. In de jaren zeventig was ja. het uh, Hollands-Glorie-jonge uh, <laughs> god... voor over het oudere ja. actrice. Ja. Ja, zou, zou je ook kunnen schrijven. Uh, over de liefdesbaby dan ook nog? Nou, ah, het kan nee. verkeerd. Ja, het kan verkeren. <laughs> Wilma, ik uh, vond het leuk dat je er was. Wat ga je doen deze zondag? Uh, ik ga lekker terug naar Oudorp in de zon uh, zitten. En we zijn de keuken er aan het uitslopen, want we hadden waterschade en er moet een nieuwe vloer in. Yeah. Ja, waterschade, bij Wilma Nanninga. <laughs> Wilma, dankjewel. Liefde. Straks lekker schoenmaken, tot zo.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 Van alle kanten. Stam.nl, goedemiddag. Tentoonstelling Ongekende Schoonheid. Iconen uit Macedonië. Tot en met 11 mei te zien in Museum Catharijne Utrecht. Kijk voor meer informatie op catharijneconvent.nl. Iedere 18 seconden overlijdt er iemand aan tuberculose. Dat is onnodig, want iedereen kan genezen. Ik ben Peter Faber en ook ik ben genezen van TBC...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 Bij Libris en bladzijden. Dit is Radio 1.